Het weer, het is helder met plaatselijk mist en temperaturen rond het vriespunt. Verder wordt het een zonnig weekend met maximaal van 11 tot 14 graden. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A50 arnhem os tussen de knooppunten Grijsoort en Ewijk. En de A67 Eindhoven-Venlo tussen Eindhoven en Venlo. Tot zover de verkeersinformatie.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 I get down from a treehouse sitting in the sky. I wanna know just what I do. Here's a very A, hit, a good hit like a car That's the frame Ray. Dit is ZFM I yeah. yeah. 6.9. Zie Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl zie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 Da boopi la ri da ri more than Can't be true, all I'm saying is that some girls can trip. Stop bugging and bugging and make me wanna flip. I like the spice. Open your eyes, girl, you trouble me. Expensive lies, but you're playing for free. I gave you what you want, what you need. My time is wasting, but for you it's a breeze. You're out of your mind, gonna make this real. Mind. Ice cream, you're out of your mind. Tenderlo, you're out of your mind. Dang, you're out of your mind. This tune's gonna punish you. Yeah. Alles in me, zal alles kan voelen. Dan weet ik dat ik bijna thuis ben. Dan weet ik dat ik bijna thuis ben. make love so